Kijk je alles. Prime vereist, behalve om te huren of kopen. Inhoud kan advertenties bevatten. 18 plus. Algemene voorwaarden zijn van toepassing. Groot nieuws: de big event van Opel is terug!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 Bel simpel, zet de tijd op, 12 uur. Radio Veronica, met het nieuws. Het is 12 uur. Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Er wordt wat opgelicht in Nederland, en dat is de merk aan het aantal meldingen erover. Die namen vorig jaar enorm toe, met 60% naar 100.000, te de fraude helpdesk. Het gaat vaak om online oplichting, maar ook over iemand die een contract tekende voor een huurhuis, geld betaalde en daarna niets meer hoorde.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 Dankjewel, Ronald. Radio Veronica Verkeer door Flitsmeister. Een paar korte files in Nederland. Maar eigenlijk is de vertraging nergens meer dan 10 minuten. Het valt mee. Wel wat files richting de Duitse grens. Wintersport is go -go op de A7. Bij Bad Nieuwe Schans kom je in de file. En op de A12 vanaf Oudijk. Daar doe je er een kwartier over om Duitsland binnen te rijden. Goed vaart.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 Kom ze lekker halen bij McDonald's. Dit is Radio Veronica. Join the club. Here we go again. Jaap Bringen. Dit is Veronica. Chain Gang, het zijn The Pretenders. Het weekend van Radio Veronica is Hatis Only. Maar zij was toch een van de coolste vrouwen in de rockscene van de jaren 80. Chrissy Hind, de zangeres van The Pretenders, Back on the Chain Gang en Eric Clapton hoor je ook nog. Forever Man ziet je ook zo lekker in die ethisch bubbel. Ik ga daar wel goed op hoor. Hier bij Radio Veronica op de zaterdag en de zondag... van 10 in de ochtend tot 6 in de avond. Alleen maar de beste ethisch vanmiddag, Dennis Oubé. En ik ben Jaap, voor het eerst hier vandaag. Dat hoor je goed. Morgen ook trouwens. Uh, even op de plek van Maurice. En dat vind ik leuk. Maurice op vakantie. En dat is hem van harte gegund. Hé, hey, maar luister, ik heb wel even je hulp nodig. Want dit is wat Maurice ook altijd doet. En als ik zeg, fout van oud. Welke plaat? Uit de ethische, dat is wel een voorwaarde, moet jij dan denken. Nou is fout... Ja, relatief begrip, maar je begrijpt wat ik bedoel, toch? Het is zeg maar zo'n liedje waarvan je op een feestje... niet meteen hardop zegt dat je het leuk vindt. Maar je vindt het wel. Uh, vertel het me even via de Radio Veronica-app. Desnoods, als je je echt een beetje schaamt, mag het ook anoniem. Draai ik het misschien zo meteen voor je. Ja, Vrienden. Join the club, dit is Veronica. When you hear the air attack warning, you and your family must take cover. Only light that shines from you. you wind up like the wreck you Sinoveld John. Daar speelt dit liedje zo'n mooie rol in, hè? Komt het zo heel langzaam, helemaal aan het einde van de film... als het allemaal goed komt... dan komt I'm Still Standing erin. Kippenvel tot in mijn nek. Lekker is die, hè? Elton John bij Radio Veronica. Houd van Out. Ah, niks zo betrekkelijk als fout natuurlijk. Wat is nou fout? Eigenlijk is niks fout. Als je ervan geniet, dan is het goed. Maar je begrijpt wel wat ik bedoel. Het zijn van die liedjes, nou ja, dus mensen vragen... wat is je smaak voor muziek? Wat is je favoriete band, je favoriete artiest? Nou, die platen die je dan niet noemt... maar die je eigenlijk misschien wel zou moeten noemen. Misschien is dat Fout van Oud. Is dat de beste omschrijving. En er komt heel veel binnen, want jullie hebben absoluut heel veel goede ideeën. En uh, voorwaarden natuurlijk, het komt uit de ethische. Je luistert even waar Ton mee komt bijvoorbeeld. je allemaal, graag een met a la Playa voor Fout van Oud. Lekker nummer om weer een beetje zomgevoel te krijgen. Veronica. Dit liedje. Ik moet eerlijk zeggen, ik wist het niet, maar Roel zegt net in uh, Radio Veronica. -app. Ja, een famosa la playa, een vrolijk liedje, maar het gaat over een atoombombaanval. Erf fout vanuit met een dikke knipper. Nou! Inderdaad, nou dan hou ik toch liever als je het goed met de associatie die Ton ermee had. Namelijk dat het wat zegt over de zomer, toch? Het is wel een beetje het gevoel van de zomer. Rigera bij uh, Radio Veronica en... Uh, Goed nieuws trouwens over de zomer. Nou ja, de zomer. Wel over het weer. Zometeen. Uh, moet je even voor blijven hangen. Ook voor Soul to Soul en hoe zo fijn de cure komt er ook aan. Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL-alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft... en zijn muziek op 10 heeft staan...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 Het zijn Marktweken bij Jumbo. Met deze week Fanta Sprite of Fernandes, Fles anderhalve liter. Nu 1 plus 1 gratis. BCL kuipen van 225 tot 250 gram. 1 plus 1 gratis. En Campina of optimael. Pak 1 liter. 3 voor 4 euro. Jumbo. Windfarm. Mm -hmm. Serious go amazed.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 Weer Vanmiddag, misschien nog een klein buitje, maar in principe blijft het droog. Uh, het is wel bewolkt, 8 tot 12 graden, maar ik beloofde je net wat goed nieuws over het weer. Uh, ik zat even vooruit te kijken in mijn weerapp en ik weet het, het is uh, zolang de voorraad natuurlijk een garantie tot aan de voordeur. Maar voor komende woensdag zie ik alleen maar zonnetjes en 16 graden, en daar kijk ik wel naar uit. Dit is Radio Veronica. Het station van Wout en Frank. Iedere werkdag vanaf 6 uur. En nu, Jaap Brienen Met de beste muziek allerlei. Tijden. Dit is Veronica. Back to life, back to reality. Just Like Heaven. The Cure was dat bij Radio Veronica. Het is zo'n band die voor mij echt enorm ethisch is. Melancholie en die mooie dromerige gitaren die erin zitten. Maar dat geluid hoor je in veel bandjes en artiesten van nu ook terug. Hè? The Cure, oh, wat een band. Ging nooit echt met zijn tijd mee, zou je kunnen zeggen... Je zou zelfs kunnen zeggen, misschien was het andersom. en ging de tijd een beetje met de cure mee. Dat is ook wel mooi. Just like heaven, In, inderdaad, het ethisch weekend van Radio Veronica. Het lijkt wel of alles wat jullie vandaag draaien uit de ethisch komt. Schrijft Erik net, ligt dat aan mij of is er een thema gaan? Nee, heb je helemaal goed. Tussen 10 en 6 komt alles uit de ethisch. Madonna, zometeen. En dit is Wang Chung bij Radio Veronica. Take your baby by the hand.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 And everyone we knew Could believe, do And share what was true Oh, I said that's all day love Take your baby by the hand And pull it closer there, there, there And take your baby by the ear I play upon the darkest fears. We were so in phase in a dance all days. We were cool on Christ. Christ. when I you.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 Days, we were cool, uh, crazy Whether you and everyone we knew Do believe, do, share what was true Oh, I said That's all there's love in je hart voor Madonna. Het weekend van Radio Veronica... is 80's only. Of was je team Madonna? Dat kan ook. Ja, dat was ook in de 80's. Adam Curry zijn Madonna. Dat deden wij dan ook. Eén uh, keer was in Nederland in de jaren 80... Uh, die Madonna. was in 1987. Het was de Who's That Girl Tour. Nou, dat was een sensatie hoor. Hier, luister naar het journaal toe. Anderhalf uur geleden ging ze deze weg. en vond 45.000 fans voor zich... Vooral heel erg veel jongeren. Waarvan sommigen in hun vereering zo ver gaan... dat ze uit alle macht proberen op hun idool te lijken. Ja, dat is allemaal meisjes met strikken in het haar en armbanden... en visnetpanties en zo'n kruisje om de nek. Zeg maar precies hoe deze mannen er niet uitzagen. Die schiet Aartje nog daar. Ja, bijna had ik hem niet meer kunnen draaien. Maar niet omdat de tijd op was, zo bedoel ik het niet. Maar het is op de valreep van de ethische. Die Sydney Youngblood, echt wel een eendagsvlieger in Nederland... Wat een hit was dat, niet van de radio te slaan. If only I could, en Zizi Top draaide ik ook nog natuurlijk. Gimme all your Love in het ethisch weekend van Radio Veronica. Alleen de beste 80s. iedere zaterdag en zondag tussen 10 en 6. Dus dat is nog lang niet afgelopen. Uh, Zometeen heb ik Wham! voor je. Werkend Nederland draait op volle kracht. En toch verwachten we elke dag meer van elkaar. Harder werken is geen optie.